Ember Brandsen met het NOS-journaal.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 Griekenland en Rusland hebben een overeenkomst gesloten over een gaspijpleiding. Daarmee moet Russisch gas via Turkije en Griekenland aan Europa worden geleverd. De pijplein moet in 2019 klaar zijn. Brussel bekijkt de toenadering tussen Athene en Moskou met argusogen. De Griekse minister van Energie zei dat de samenwerking niet bedoeld is om Europese landen te dwarsbomen. Als de politieprotesten rond de Tour de France de veiligheid in gevaar dreigen te brengen, stapt minister Van der Steur naar de rechter. De politiebonden willen de Tourstart in Utrecht aangrijpen om actie te voeren voor een betere CAO. Van der Steur zegt dat hij officieel nog niet op de hoogte is gesteld van de acties. Politieagenten hebben volgens hem het recht om te demonstreren als de veiligheid maar niet in gevaar komt. En het kabinet heeft de brief met de plannen voor een belastingherziening naar de Tweede Kamer gestuurd. VVD en PVDA wilden het voorstel eigenlijk niet openbaar maken, maar de oppositie ging daar niet mee akkoord groot deel van de plannen lekte eerder deze week al uit. Toen bleek dat huishoudens met één of twee mensen met een baan... gemiddeld tussen de 800 en 2000 euro minder inkomstenbelasting hoeven te betalen. Oppositiepartijen D66, ChristenUnie, SGP en GroenLinks... zijn bereid met het kabinet over de plannen te onderhandelen. Het weer vandaag buien, alleen in het zuidwesten is het zo goed als droog... tussendoor ook wat zon en het wordt maximaal 17 graden. Morgen in de middag wat meer zon en ook een graad of 17. Dit was het NOS. DFM. verkeersupdate. Dit is Helene de Geest van de ANWB. Op de A1 van Amsterdam naar Amersfoort staat bij Inbrugge brugge drie kilometer file. Tot zover de verkeersinformatie. U bent prijsbewust als het om uw auto gaat.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 Kom eens langs, de entree is gratis. Zandvoort heeft het al 25 jaar. En jij beleeft het. het. in 2015 al 25 jaar. Live. nu FM luncht. Het lunchprogramma van ZFM Zandvoort. Iedere werkdag van 12 tot 2. Zo, de sportgasten zijn vertrokken. Ik zit weer alleen in de studio. Huh, ook gezellig. Goedemiddag, dit is uh, dit is vandaag vrijdag. Het is 19 uh, juni alweer. Uh, was dat niet de verjaardag van Prins Bernhard? Ja toch, geloof ik wel, ja. Nou, in ieder geval, het is 19 juni, het is vrijdag, het is bollig buiten. Dat vinden we ook helemaal niet leuk. Uh, wat gaan we doen? Nou, we gaan straks het regio lezen. Natuurlijk straks om eventjes, uh, half 1 en half 2. Verder, als alles mee zit, hebben we ook nog een, uh, een evenementenagenda. Dat we natuurlijk nog weer hebben over dat haringhappen en zo. Nou, ja, moet u bijwezen, hè? 1500 haringen wegwerken. Woehoe! Nou, dat is wat. Nou, ik zal er niet bij zijn hoor. Nee. Spijt me zeer, maar uh, haring krijg je er bij mij echt niet in. Zelfs niet onder dwang. <laughs> Absoluut niet. Ik heb al genoeg aan de lucht, man. Wat een hele vieze mop, hè. Je weet wat Stevie Wonder zei toen hij voorbij een haringkraan liep, hè. Goedemorgen, dames. Ja. Ja. Ja, weet Het mocht eigenlijk niet zulke grappen, maar ja, oké. Okay. Maar. Uh! Nou ja, oké, okay. uh, wat gaan we vandaag? Nou, voor de rest heb ik een heleboel lekkere muziek staan. Ik ga u straks, uh, wat we afgelopen woensdag niet konden doen... omdat ik even andere afspraken had... Uh, nog wel even de vinyl top 3 uh, draaien. De vinyl 50 top 3, die gaan we wel even doen. Omdat het leuk is dat de Stones op 1 staan. Ja! Is u niet, hè? Nee, maar het is echt zo. De Stones staan op 1. Ja, dan weet u dat vast. En uh, we gaan hem we gaan straks eventjes draaien als 3-in-1. Want ik heb geen 3 in eentje vandaag. Ja, dit is allemaal zo kort tijd en zo. En dus ik was het vergeten gewoon. Dus als 3-in-1 draaien we zometeen de, de, uh, de vinyl 50 top 3. Ja, dat vind ik een goed plan. Dat is wel een mooi idee voor een 3-in-1 ook. Nou, ja, laten we dat maar doen. Dat vind ik wel een goed plan. Nou, en voor de rest een hoop nieuwe platen natuurlijk. En uh, uh, ja, maar nou ja. Ik hoop dat u een beetje veel plezier hebt verder. Dus hebben we vanmiddag natuurlijk nog een Euro Breakdown. Straks tussen 3 en 5. Ja, een uh, spektakel. Hè. Dan hoort u alle Europese hits en zo. Goed, we maar beginnen dan. Ja. Maar we gaan gelijk aandacht vragen voor een andere mooie actie natuurlijk... Hè, die op dit moment in Zandvoort gaande is... en die uh, van uh, onze eigen fantastische zangeres Rodes... de ambassadrice is. Uh, moet u vooral ook niet vergeten... Dat wordt morgenmiddag in... Uh, goede... Uh, nee? Uh, nee? Goede, uh, pff, Zandvoort op zaterdag heet dat programma, ja. Wordt er ook nog weer aandacht aan besteed. Uh, laten we dan maar beginnen met die prachtige... ondersteunende single van Rodes. never had speak now Dat was Rodas en Speak Down. Dit is Sunday Sun. Binnenkort zijn ze te zien op Jong uh, Art in Beverwijk. Uh, ergens in jullie hoort u nog van me. Dus 3 en 4 juli Ik weet niet precies welke datum ze spelen Maar in ieder geval, ze zijn te zien bij het Young Art Festival Op 3 en 4 juli In uh, Beverwijk In uh, Park uh, uh, Westerhout Ja 3 in 1 Ja, en dan doen we vandaag uh, De top 3 van de vinyl 50 we Beginnen met Nirvana, dan Muse En dan de Stones Jawel, 3, 2, 1 blijven zitten met dit nummer, hè? Wat een geweldig nummer vind ik dit, toch? Ja, ik zei het wel, als 3 -in 1 vandaag hadden we de... hadden we de... de De, de Vinyl 50 top 3 hadden we vandaag als, als, als, als, als, als 3-in-1, omdat we die afgelopen woensdag natuurlijk niet konden uitzenden, dus doen we dat vandaag. En uh, ik laat u vandaag ook in dit programma zo gedurende, we komen tot twee uur, nog wat uh, nieuwe albums horen die uh, binnengekomen zijn, uh, of nieuwe oude albums, weet ik veel. U weet het, de Vinyl 50, dat uh, is natuurlijk een verhaal dat uh, de, ja, is weer opnieuw in het leven gelopen, om, geroepen, omdat er weer heel veel LP's verkocht worden. Nou, u hoorde er, heeft, er volgens uh, Smell Like Teen Spirit... zit een leuk verhaal achter voor de mensen die niet weten wat die titel betekent. Ik hoorde er er wel een verhaal over. Of het waar is, weet ik niet. Maar daar ga ik maar vanuit. uit. Uh, het schijnt dat Teen Spirit, dat was een of andere goedkoop Amerikaans deodorantje... En uh, die Kurt Cobay, die schijnt dat uh, toen gebruikt te hebben. En uh, toen schijnt, uh, uh, te schijnt iemand hem ooit eens een keer verteld te hebben van... Uh, you smell like teen spirit, spirit. En nou ja, dat was dan de reden voor uh, de, deze titel. Dus dan weet je dat. Als, uh, ja, als ik lieg, lieg ik in commissie. Ik hoorde dat verhaal af, afgelopen zondag ergens. Dus, uh, maar wel leuk. You smell like teen spirit. dan uh, hoort u Mercy van Muse. De band die natuurlijk afgelopen... Uh, weekend, uh, een van de top was op Pink Pop. En, en daar ook zeer veel indruk gemaakt heeft, heb ik begrepen. En uh, als laatste natuurlijk als nummer 1. Want dat is nummer 1 in de vinyl 50. Het album Sticky Fingers van de Rolling Stones. Opnieuw uitgebracht, zoals u weet, op 5 juni. En staat dus nu gegarandeerd op nummer 1. En daarvan hoorde u het nummer Bitch. Ja. Yeah. Ja, dat is lekker allemaal, ja. da -da -da -da -da -da -da. Goed, nou, ik kijk even naar de klok. En uh, ik zie dat we maar eens, uh, gewoon, uh, maar eens even het nieuws moeten gaan doen. FM. Voor Zandvoort en de regio. Ja, dat vind ik wel een, een goed plan om gewoon eens even het nieuws te gaan doen. Ja, zullen we dat maar eens doen dan? Ja, dat vind ik wel een goed plan. Nou, doen we dat. De beroemdste badplaats van de Nederlandse kust is altijd te porren voor een knotsgek evenement. En zo staat het wereldrecord Haringhappen op de agenda. agenda. Zeven Zandvoortse visventers doen dat gezamenlijk. Doen dan gezamenlijk een gooi naar het wereldrecord Synchroon Haringhappen. Immers, onze badplaats heeft niet alleen voor niets eh, drie haringen in het wapen. Het huidige record staat met 940 happers op naam van het Friese dorp uh, de Westereen. De initiatiefnemers in Zandvoort hopen dat er 1500 mensen tegelijkertijd in een haring willen happen. Deelname is gratis. Haringhandel a uit Katwijk levert de visjes. Die worden uitgedeeld door de Zandvoortse uh, folklorevereniging vereniging De Wurf. Nou, dat vindt allemaal plaats op het Raadhuisplein... dus vanmiddag moet u daar... half zes begint dat geloof ik, moet u, er, uh, moet u erbij wezen. Ja, als u uh, mee wilt doen aan het wereldrecord Haringhopper. De 54-jarige uh, 54 uh, motorrijder die gisterochtend tegen een auto aanreed... op de a Hofmanweg in Harlem, is in het ziekenhuis overleden, zo meldt de politie. Het slachtoffer werd door de hulpdiensten ter plaatse gereanimeerd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 De arrestant bleek een uh, heel arsenaal aan drugs, drugsgebruikersbenodigdheden en inbrekersgereedschap bij zich te hebben. En had ook enkele messen en een katapult bij zich. Lekker ventje. In een trein op station Haarlem heeft donderdagmiddag een vechtpartij plaatsgevonden. De politie heeft één persoon aangehouden.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 Een uh, ongenode strandgast wiens sporen... Uh, voorgaande jaren al eerder langs de gehele Nederlandse kust voelbaar waren. Deze uh, bastards, laten we het zomaar even noemen... laten kleine onzichtbare haartjes achter in het zand... en als je daarmee in aanraking komt... heb je in no time rode, bultige uitslag en heftige jeuk. Genoeg om je stranddagje behoorlijk te verknallen. De GGD waarschuwt strandjagers dan ook... Of strandgangers dan ook. De rupsen niet aan te raken. En bedekkende kleding te dragen. Uh, vast goed bedoeld advies. Maar uh, dat is wel lekker zweden. En afzien als de temperaturen oplopen tegen de 30 graden. Dat is vandaag niet het geval. Dan hoef je niet bang voor te wezen. Vooralsnog lijkt het laatste nog niet in de planning te staan. En dan gaan wij daarmee gelijk dan maar naar het weer.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 En wordt de middag omstreeks 19 graden Celsius. Nou, dat was hem dan. Ja! Hey. Dat was het weer. en Je hebt de hele wereld al gezien van Evenaar tot bij de polen. En Amsterdam En Amsterdam De zeven wereldwonderen misschien, maar niets kan tippen naar de bodem. En Amsterdam En Amsterdam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 SGP oor, hoor hoor. <laughs> Wordt veel te veel in gevloekt. NGV ook niet. EO ook niet. I nou, jawel hoor, een ben CFM. Lunch Money Lewis heet de man. En het nummer dat heet Bills. Zowel rekeningen. Nou, die kennen we wel in dit land. Rekeningen. Hey? En niet of je nog steeds nummer 1 staat, dat is een Euro Breakdown. Maar dat hoort u vanmiddag om drie uur, dan uh, gebeurt het allemaal. Ja, leuk. Zo is dat. Zo so clap je handen. Dit is wel leuk zomerheetje. Clap your hands. Heel you dat rhythm als je gaat stampen. Feel de liefde en romance. En mm -hmm. stomp je feet, everybody. Just bounce to the beat Taste that rhythm Take hold so sweet Feel the love As we dance Miski. En de nummer dat heet uh, Clap your hands en stamp your feet. We moeten het niet andersom proberen, hè? Clap your feet and stamp your hands. Dat gaat niet. Hoewel, we zijn maar we niet. Het zou best kunnen we wel. Goed, ik ga u uh, een, een album laten horen als dit afgejoteld is. Dan uh, gaan we daar een album van de band uh, Villagers uh, en, uh, Darling Arismatic heet dat album En dat is een van de hoogte nieuwe binnenkomers In de video 50 van uh, deze week Ik zei het afgelopen zondag, woensdag Hebben we daar geen aandacht aan kunnen besteden Dat ik er even niet was Dus vandaar dat ik u nu wat mooie dingen laat horen Aan albums die binnengekomen zijn Dit nummer heet Courage En het is mooi Let maar op It took a little time to get where I wanted It took a little time to get free It took a little time to be honest It took a little time to be me. Took a little lover, but then we parted It took a little time to get over this And from time to time I get heavy hearted Grapje wat deze mooie muziek heeft gemaakt Het nummer dat heet Courage En het is deze week dus nieuw binnengekomen in die vinyl 50 lijst En dan werd het een echte lijst gebaseerd op verkopen van de deelnemende platenzaken En er komen er steeds meer En er komt ook steeds weer meer nieuw materiaal en oud materiaal op vinyl uit En dat is ook de reden dat je in, dit, in deze lijst een prachtige mix vindt van nieuwe en oude platen Nou, dit is nieuw en dat is ook de volgende van uh, Ryan A Adams. Ryan, niet Brian Adams, maar Ryan Adams. Dat is een heel ander mannetje. <middels> het album heet Heartbreaker en het is To Be Young. Young boy done me bad when it did you When you're young, you can say Ja, als je, zeggen, als je zou zeggen van dit is uh, uh, in de 60e jaren opgenomen, kan ik het ook geloven. Toen ik het wel. Ik ben gewoon oud. <laughs> maar het is nieuw. Ja. Ryan Adams, niet Brian Adams dus. dus. die B is weg. Ryan Adams. En het uh, is To Be Young is To Be Sad and To Be High, zo heet het nummer. En het komt, het komt van het album Heartbreaker. Niels Schuizenbroek als laatste voor het nieuws the best part of me of me is you Niels Ja, we gaan nu maar eens even weer meenemen naar de, naar de, het uh, NOS nieuws van 1 uur ja, dat wou ik zeggen de eerste uur zit er al weer op, gaat het snel hè? Ja, gaat ontzettend snel. Goed, nou dat is wel lekker ook. Dat is het zo weer. Uh, hè? Ja, twee uur. Goed, nou uh, tot zo dan. Even aan de andere kant van het nieuws, even een leuke conferentie opzoeken voor de na en, uh, en uh, ik zou zeggen tot zo.